Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal nieuwe coronabesmettingen was afgelopen dag 1300. Ruim 200 meer dan gisteren. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni... toen de testcapaciteit sterk werd uitgebreid. Er werden afgelopen dag acht mensen opgenomen in het ziekenhuis... en er zijn twee coronadoden gemeld. De afgelopen week waren er dagelijks gemiddeld ruim 1100 nieuwe besmettingen. Morgen komt het RIVM met de nieuwe wekelijkse cijfers. Door de cyberaanval op de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken bepaalde systemen nog steeds niet. De organisatie werd zaterdag getroffen door Gijzelsoftware. Direct na de aanval meldde de Gelderse organisatie al dat de veiligheid niet in het geding is. Alle meldingssystemen die de veiligheidsdiensten gebruiken werken gewoon, alleen kan het soms wat langer duren. Onderzocht wordt wie er achter de cyberaanval zit. Bij de cao-onderhandelingen voor volgend jaar... blijft de FNV inzetten op een looneis van 5 Maar alleen voor sectoren waar het goed gaat... of die als vitaal zijn bestempeld. Bij sectoren waar het slecht gaat... wil de vakbond afspraken maken over herverdeling van werk. Bijvoorbeeld door arbeidsduurverkorting of afspraken... om eerder met pensioen te gaan. Ook maakt de FNV zich hard voor een minimumloon van 14 euro per uur. De vakbond maakt traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag een looneis bekend de onderhandelingen voor nieuwe cao's ingaat. De Erasmusbrug in Rotterdam blijft nog de hele dag afgesloten voor het verkeer. Ook moeten hoge schepen omvaren. Vanmorgen brak bij het dichtgaan van de brug een stuk van de bovenleiding af... en viel op de trambaan. De gemeente Rotterdam zoekt samen met het met havenbedrijf uit wat er mis is gegaan. Het weer zonnig en ook wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het 25 tot 31 graden...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 Dan je gewoon vrolijk van de muziek uit de jaren 80 aan het begin van de uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de Time Exhaustion Club en Rumors. Het is 7 over 3, Zandvoort, welkom terug inderdaad de tweede uur alweer van uh, dit radioprogramma. En uh, we hebben ondertussen we hebben diverse schermen met allerlei uh, sporten uh, wat er op dit moment uh, plaatsvindt uh, opstaan. Waaronder de Tour de France. En als ik naar die uh, etappe kijk zie ik hele mooie blauwe luchten. Maar eh, ja, nee, we zijn niet jaloers, want wij krijgen die van de week ook gewoon albertan uh, hier in Salvoort. Hebben we juist dat van jou kunnen horen om half drie bij het weerbericht. Je had het over zo'n beetje 30 graden zelfs, hè? Klopt. Jeetje, dus, uh, jeetje, jeetje. Het wordt weer een parasol opzetten. Ja, dat denk ik ook. Beschermingsfactor 50. <laughs> dus daar komt geen uh, straal doorheen. Nee, heel goed. Maar in ieder geval we krijgen we nog in ieder geval twee uh, mooie dagen. En woensdag in de namiddag wordt het weer wat minder. Maar goed, uh, laten we ervan genieten wat ons nog geboden wordt van het mooie najaarsweer. Uh, even kijken. Voordat ik verder ga, u hebt nog voor mij even de uitslag te goed van de eerste race van de DTM op het circuit van de Nürburgring. die om half twee gestart was. Uiteraard met, uh, met medewerking van Robin Franks. En uh, Vrijns uh, bleef lange tijd uh, uh, voorop rijden op uh, in de eerste plek. En ging als laatste de pits in om de banden te wisselen. Hij kwam daarna als uh, vierde weer op de baan. Uh, hij wist zich uh, vrij vlot weer terug te vechten naar een derde plek. En toen dacht hij van nou die nummer twee die kan ik ook nog wel hebben. En dat was een paar ronden voor het einde. Dat, heb, dat is uh, meneer Arras. En die staat de derde in het, uh, in het WK. En uh, hij, hij zag een gaatje, maar dat was er niet. En hij... Uh, Schoot dus met de auto en al uh, de bocht door, rechtuit. Waardoor uh, meneer Rast uh, uh, op een tweede plek kon blijven. En hij uh, twee uh, mensen door moest laten voordat hij weer op de baan terugkwam. Dus uh, Prijns is op een vijfde plaats uh, geëindigd vandaag. En heeft dus geen goede zaken gedaan voor het wereldkampioenschap. Hij krijgt morgen om half twee uh, de herkansing. Want dan is de race twee op de Nürburgring. En dan uiteraard is die ook de volgende. ...op de diverse sportkanalen. Goed, dat hebben we gehad. Wat gaan we twee uur doen? Nou, de kwalificatie van de Formule 1... Uh, uh, ...van de Grand Prix van Toscane ...op het circuit van Mugello... ...een old school uh, circuit. Uh, inderdaad, uh, wel een beetje uitloopt, ...maar daarna grindbakken. Uh, er wordt hard gereden. En uh, uh, niet onverdienstelijk... Uh, ...de drie vrije trainingen van, uh, van, uh, van onze Max. Uh, die heeft het gewoon goed gedaan. Uh, maar ja, die zitten met de, de, de Mercedes en nog. Hij zit tussen de Bottas en Hamilton zat hier in. Q1 is begonnen met nog ruim 8 minuten te gaan. Momenteel verstappen op een vierde plek. Wij houden dat voor u in de gaten. Verder vandaag de 14e etappe in de Tour de France. De renners rijden over 197 kilometer van Clermont-Ferrat naar Lyon. Uh, en dat is een vlak, zeker geen vlakke etappe, maar vooral in de finale belooft het vuurwerk. In de laatste 10 kilometer werken de coureurs nog twee klimmen. of korte klimmetjes. waarna de laatste 5 kilometer vlak is. En dan uh, kijk even op het grote scherm. kun jij even zeggen hoe lang uh, ze nog hebben? 124 kilometer te gaan. Met de gele trui opgevallen afstand? Bij drie 3 minuten. 3 minuten, akkoord. Goed, ook dat houden we voor u in de gaten. Verder gaan we nog uh, even terug naar uh, uitgebreide terug zoals beloofd in het uh, eerste uur. ...met het Zandvoortsmuseum, Museum, want die stelt namelijk een unieke verzameling... ...Ansichtkaarten tentoon met de, als titel Groeten uit Zandvoort. Daarover een bijdrage van onze collega's van NH. En verder natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, dat uh, even in een nutshell uh, wat we het tweede uur gaan doen. Dus ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kan ook via de ZFM-app. En mocht je ons app nog niet hebben download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. En dan blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Kan je ook de interviews van Goedemorgen Zandvoort terugluisteren... en nog veel en veel meer. radio hoorde je de single van Cindy Lauper in Time After Time. Zo dadelijk gaat het gebeuren, dan krijg je de groeten uit Zandvoort. Maar eerst gaan we nog even een hele lekkere nieuwe plaat draaien. Deze hoorde ik van de week bij een, een van onze collega-radiostations. En ik was helemaal aan het meeswingen. Zo'n lekkere plaat deze. done.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 My heart goes. Oh my God, oh my God I can't believe what I've become I'm picking things I shouldn't think Singing songs I've never sung Oh my God, oh my God When I see you I should run But I'm frozen in motion And my head tells me to stop Tells me to stop feeling feeling things, feel things I feel about us mm -hmm.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 met deze single van MNAK. Je hoorde inderdaad uh, heads and hearts. Lekker plaatje uit uh, de hitparaders van dit moment. 17 over 3 nogmaals een hele goeiemiddag. Zandvoort op zaterdag. Je krijgt de groeten uit Zandvoort, uh, Albert-Jan. Dat is leuk, hè? Ja. Vroeger werd dat uh, heel veel gedaan, die kaarten versturen. Echte Zandvoorters zie je alleen in de winter op het strand, lacht Arie Koper. De geboren en getogen Zandvoorter is een fanatiek verzamelaar van alles wat met zijn geliefde dorp te maken heeft. En dus ook aanzichtkaarten. Een deel van zijn collectie, waar het strandleven op te zien is... is van ongeveer een eeuw geleden... is nu in het Zandvoortsmuseum te bewonderen. Onze collega's van NHTV spraken met Arie Koper. De wasvrouw, de het ook op stand gaan voor die hotels. Kleintje de badvrouw, ja. Grappig, hè? Als iemand weet hoe het strandleven in Zandvoort is veranderd, dan is het wel Arie Koper. Hij spaart al jarenlang ansichtkaarten van zijn dorp. En die van meer dan 100 jaar geleden zijn nu in het Zandvoorts Museum te bewonderen. Hij is wel mooi, hè? Bij de tentoonstelling Groeten uit Zandvoort. Dat is een hele oude kaart en waarschijnlijk de oudste kaart die ooit is verzonden vanaf Zandvoort. Hij is gedateerd op 7 juni 1896 en hij is naar Duitsland toegegaan. Een paar weken geleden lagen de badgasten nog bijna op elkaar in Zandvoort. Zo druk was het. 100 jaar geleden ging het er wel heel anders aan toe. Nou, het zat lag nog net zoals het nu ligt natuurlijk. Alleen, het was iets minder druk. Ja? Want ja, de gewone man die ging niet naar het strand. Nu ligt half Amsterdam er. Wie gingen er dan naar het strand? Nou, dat waren de gegoede burgers, laat ik het zo maar stellen. Ja? En uh, neem, neem bijvoorbeeld heel veel Duitse adel. Je had vroeger in Duitsland heel veel koninkrijken. Zandvoort was een moderne kustplaats met grote en luxe hotels. En de chique dames die lieten zich met paard en badkoets het water inrijden. De badkoets ging achterstevoren de zee in... Ze gingen onder de lijf, ze kleden zich om in de koets en ze gingen even in het water. Want ze mochten vooral natuurlijk niet echt eh, naakt gezien worden, dat, dat kon niet. En trouwens, als je bruin werd, dan was je aan het werk. Ja, dat geeft geen status, dus je moest zo blank mogelijk zijn in die periode, want zo merkte dat. En dan wilde je natuurlijke thuisfront ook nog even een bericht sturen per ansichtkaart. Ook vroeger kon dat in alle soorten en maten. Dit zijn zogenaamde Lee Pogorello-kaarten. En wat zijn dat? Clipjeskaarten. En waarom zijn het klepjeskaarten? Er zit een stukje papier in. Dat is gevouwen als een soort harmonica. En er staan allemaal kleine foto's op van Zandvoort. En dat zijn in principe allemaal ansichtkaarten geweest. Je ziet ze niet zoveel. Want er zit ook veel meer werk aan natuurlijk. Ja. Alhoewel, vroeger kocht je een ansergaard voor een zint. En tegenwoordig betaal je een euro of nog meer. Dus... En de boodschap, die schreef je niet op de achterkant, maar op de voorkant. Dat was goedkoper. Hier zelfs door elkaar, hè? Dan konden ze meer kwijt. Oh, dat is echt verticaal en horizontaal door ja, elkaar? Ja. Oh ja. Maar dat is wel een bepaalde techniek, hoor. Dat is toch niet meer te lezen? Nou, als je goed je best doet wel. Volgende week weer mooi weer, hè? Nou, leuk toch? Ga je naar het strand? Uh, nee. voor de hier alleen omstand om, uh, in, in de winter. Dat is te mazaal aan het worden. Ja. Nou ja, dan maar naar het strand kijken op je ansichtkaart, hè? Absoluut, ja, leuk. Ja, ja, ja. toch mijn roze het ook geweest is. Ja. Ja. Gisteren geopend in het uh, Zandvoorts Museum. Groeten uit Zandvoorts. Wat een uh, fantastische expositie is dat. En uh, wat een mooi verhaal van onze eigen Arie Koper, uh, over Klopt, maar het museum is weer uh, helemaal actief. Want er zijn nog meerdere, meerdere tentoonstellingen uh, in het museum. Dus, alle reden om uh, uh, uw aanwezigheid met een bezoek aan het Zandvoortsmuseum uh, te verblijden. Je hoef je niet meer van tevoren aan te melden. Open van dinsdag tot en met zondag, geloof kijk, ik. Kijk even op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Dankjewel ja, nou, wij voor wij deze gaan alles op. de leiding. Briljant, hartstikke. Oké, dat was het. Hey, We gaan lekker muziek voor je draaien. Wat dacht je van? Doe maar, doe maar wat leuks. Hier is Doris Day. Dat speelt een team aan standporters die ook in bekende band zaten, onder meer drukwerk, Edwin Gidsels, maar ook in deze band, doe maar, hadden we René van Colm, onze eigen standporter René van Kolm. die in die band zat.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 Waiting on the car, record League. We ain't taking nothing small. I'm over. Me and Big Body. shows up, baby. Let me show you how I'm rocking with that. That's a big body. it to me. Shit. That's a big body. The other. Do Damn. So right. the the the yeah, Damn. I had a line on the work and I worked it. Yeah. But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 We pakken net even makkelijker op de zaterdagmiddag met de muziek van ben. Zat wordt op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag met juist de Big Buddy van Anthony Dalsa. Ja, het klinkt als een plaat uit de jaren 80. Is het niet hoor. Nee, het is een serieus van denk ik een klein jaartje geleden. We zitten in Q2 van de kwalificatie Formule 1. Straks om kwart over vier uitgebreid verslag van die kwalificatie. Maar we kunnen wel even kijken in het kort naar de Q2 hoe die er op dit moment bij staat. We hebben nog 10 minuten te gaan. Hamilton op P1, Bottas P2 en Verstappen op P3 en Stroll op 4 En een Ferrari op 5, Leclerc. Ongelooflijk. Ja. Straks meer daarover. Kijk even op welke banden ze rijden. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. In Q2 weet je ook waar ze morgen op starten. In ieder geval waar ze de snelste tijd op gezet hebben. Heel goed. Dus we gaan naar de Watertoren. Ja, klopt. Ze zeiden het al aan het begin van het programma. Het recess is voorbij, dus de krant staat weer vol met politieke items. En een van die politieke items is natuurlijk de Watertoren en de ontwikkeling van eventueel Bad Zuid. En middels een brief, nou gedateerd op 2 juni, informeert het college, de raad en de omwonenden over de voortgang van het project Watertoren en het Watertorenplein. In een tweede voortgangsbericht, dedato 1 september... werd de Raad over de verdere woningplannen, woningbouwplannen in kennis gesteld door het college. En daarbij kwam de vraag naar voren of de Watertoren bouwkundig geschikt is voor woningbouw. Nou, dat, dat was al langer, al langer de vraag of dat inderdaad het geval was. In de vaststellingsovereenkomst getekend op 7 februari jongstleden... werden alle afspraken tussen de partijen opgenomen over de ontwikkelingen op, op en rond de Watertoren. Het zijn uiteindelijk twee projecten geworden waarbij de gemeente een grondpositie heeft op het zogenoemde Watertorenplein. En de Watertoren Zandvoort cv, eigenaar en ontwikkelaar is van de toren en de daar direct omliggende gronden. Het plein en de toren hebben dus twee aparte ontwikkelaars. Zo ontwikkelt Bad Zandvoort het bouwproject op het plein. En vastgoedadviesbureau VakTom buigt zich over de Watertoren en de omliggende bebouwing. De plannen worden stedenbouwkundig en qua planning op elkaar afgestemd. En waar mogelijk zal er samenwerking zijn. En dan moet de gemeente, moet er ook nog een uh, onderdeel in zijn. Dus uh, ja, best wel ingewikkeld eigenlijk. Klopt, maar om een lang verhaal kort te maken: het hele verhaal staat, kunt u nalezen in uh, de Zandvoortse krant. Wordt verwacht, uh, in ieder geval verwacht wordt dat de partijen in oktober met een vaststelling van het voorlopig ontwerp naar buiten zullen komen. Dus ook hier kan ik eindigen met de historische woorden: Wordt vervolgd. En heb je al een huisje op het oog of niet? <laughs> ik heb uh, ingeschreven op lucht op het moment. Lucht. Op okay, lucht? Oké, ja, ja. nou ik ben heel benieuwd. Dank. Of uh, boven in de watertoren, is ook mooi hoor. Ja, e e e eindeloze discussie. Ik bedoel, uh, ik ben echt benieuwd wat, uh, wat er straks uh, uitkomt. Maar uh, goed, La laten we het over aan de wijze melden, mannen. Na zo'n bericht gaan we een foute plaat draaien. Hier is uh, frissel sissel. En alles heeft een ritme. Bij CIV hadden we even aandacht voor de ontwikkelingen op het uh, Watertorenplein. Zoals dat tegenwoordig in de volksmond heet. En vanmorgen hoorden we daar ook uh, enige informatie over. in uh, goedemorgen, zo Van de architect George Polman. Die de algemene leiding met uh, AG Architecten heeft. Uh, over dit uh, project bij de Watertoren. Hier is Phil Fern en Galaxy. We verrast door collega Albert-Jan dat het van de week zelfs een graadje of 30 gaat worden hier in Salvoort. Dus hebben we een lekkere nazomer. Vandaar ook even zonnige muziek. Jor de Phil Fern en Galaxy. En wat Do I do? 9 minuten over half vier. We gaan het hebben over de cultuurnota. Ja, klopt. dat we hadden natuurlijk wat hotspots. Of laten we zeggen, wat, wat, wat, ja, daar hebben ze een speciale naam voor. Maar het is Watertorenplein is een van die, van die van die punten die, die hoog op de agenda staan... maar ook de cultuurnota. En daar is nu eindelijk een begin meegemaakt met die cultuurnota. Eindelijk komt er dan een cultuurnota. In 2009 lag er al één klaar... maar die is onderin een late recht gekomen. Nu wordt een nieuwe, po nieuwe poging gewaagd. Een eerste aanzet werd afgelopen dinsdag... tijdens de raadscommissie besproken. GroenLinks wil bij monden van buitengewoon raadslid Jurre Keuning... meer jongeren bij de cultuur betrekken... En mevrouw Geuransson van de VVD vindt dat de lijst van subsidieontvangers opgeschoond moet worden. Er staan stichtingen bij die niet eens meer bestaan, aldus mevrouw Geuransson. Volgens mevrouw Koper van de PvdA, groot pleitbezorger voor de cultuur in Zandvoort, kan er een flinke slag gemaakt worden. Werkplaatsen voor kunstenaars zoals in de Oude Maria School en mogelijk later ergens anders zijn belangrijk. Want onder andere, was onder andere haar boodschap. Het is inderdaad nog een startnotitie, al dus wethouder Gert-Jan Bluis. Ik neem de zaken mee die hier ter sprake zijn gekomen. We hebben helaas vrij weinig budget, maar ik realiseer me wel dat we een inhaalslag hebben te maken. Het is daarom vooral ook een uitdaging om te kijken wat we kunnen doen in financieel opzicht, al dus Bluis. Wordt vervolgd. Ze, ze, ze, ze, ze, ze hebben mijn de terminologie ook al overgenomen in de Sanvoortse koron. Wordt vervolgd tijdens de raadsvergadering van 22 september. En wil je op de hoogte blijven van uh, al het Zandvoortse nieuws? Download dan onze vernieuwde app. Hij is gratis hebben, verkrijgbaar in de App Store, Play Store en de Windows Store. Heb jij hem al op je telefoon of tablet, uh, Albert Jan? Zeker weten. Oké, okay, nou dan blijf jij ook op de hoogte en dan krijg je even een berichtje als er uh, weer wat nieuws te melden is. Uh, lekker ga. Oh oh at 60 minutes ja. Officieel zit de zomer er met 10 dagen op, en dan is het over. Nou, maar zover is het nog niet, want we krijgen eerst nog een lekkere nazomer. Met de temperaturen zo rond en nabij de 30 graden. En over, nou, dat was trouwens ook de nieuwe single van Kelvin Harris en The Weeknd. Ja, en dan kom je via het station kom je Zandvoort binnen. En dan hebben we het over de entree van Zandvoort. Ja, ook zo'n hot item. Recentelijk is er een informatiebijeenkomst... voor belanghebbende verenigingen van eigenaren belegd... over de herontwikkeling van de entree Zandvoort. Dat was voor het eerst sinds de corona-uitbraak. Daaruit bleek dat de gemeente een nieuwe koers vaart... in de herontwikkeling van het gebied dat bekend staat als Entree Zandvoort. In het voorjaar 2018 werd door de gemeente de eerste bouwkundige visie André Zandvoort gepresenteerd. Reacties daarop werden verwerkt in de zogenaamde nota van consultatie. Die diende als leidraad voor de tweede visie die november verleden jaar voor participatie werd vrijgegeven. Echter, de weerstand van omwonenden tegen deze tweede visie bleek mogelijk nog groter dan tegen de eerste versie. Met name de enorme hoteltoren op de plek van het voormalig Dolfinarium viel bij veel mensen verkeerd. De gemeente lijkt zich dat te hebben aangetrokken. Ongeveer gelijktijdig met de tweede bouwkundige visie van de gemeente presenteerde het Palace Hotel verleden jaar haar uitbreidings- en renovatieplannen. Die plannen lijken nu door de gemeente omarmd en als uitgangspunt voor verdere herontwikkeling te dienen. Daarmee is het proces feitelijk weer terug bij af. Maar daar staat tegenover dat het op aanzienlijk meer draagvlak onder omwonenden lijkt te kunnen rekenen. Tevens werd duidelijk dat de geplande sloop van de slurf van het Palace Hotel naar verwachting begin volgend jaar zou worden uitgevoerd. Daarmee zal de huidige nageestigheid van de doorgang naar het strand grotendeels verdwijnen. Het overleg met de belanghebbende VVE's zal op een zo kort mogelijke termijn worden voortgezet. En het is dan de bedoeling dat nieuwe plannen nog voor het eind van het jaar voor besluitvorming aan de gemeenteraad kunnen worden aangeboden. Tot die tijd zal alles, uh, op, uh, er op alles worden gezet om in gezamenlijkheid tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. Dat is heel belangrijk, albert En Ook belangrijk voor Zandvoort uh, trouwens dat dit uh, slaagt. En als die slurf inderdaad van het uh, Palace Hotel af is... dat zou wel een vooruitgang zijn. Dat is, de, dat is het begin. Maar ik hoop, uh, ja, ik hoop dat er nou aan het eind van het jaar... inderdaad een, een breed gedragen uh, plan komt te liggen... Uh, waardoor uh, dat eventueel gerealiseerd kan worden. Ja. Uh, Hoe lang is die antwoord al... Bezig. Ja, dat is waar. Al de is dat hele er, de, tijd. Ja, dus, uh, waarschijnlijk nog voor uh, ja, ru voordat ik hier woon, geloof ik. Is uh, al begonnen. Maar uh, nou, laten, laten we hopen dat er aan het eind van het jaar duidelijkheid komt. En een zo breed mogelijk gedragen ontwerp komt. Waardoor uh, we weer verder kunnen. Precies. Dat het uh, weer dolfijn is daar, toch? Waar je van hield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 Een Nederlandse zinger ook, Nederlandstalig. Je hoorde de echte Venten, een nieuwe plaatsen. Die weer scoort in de hitparades hier in Nederland. Nog zeven minuten te gaan voor de Q3, kleine zeven minuten. Hoe staat het daarmee, Albert Jan? Nou ja, het is uh, net spannend. Het is, uh, maar goed, in ieder geval, uh, Verstappen heeft de snelheid weer weten te vinden. Dat bleek al in de vrije trainingen uh, van vrijdag en van uh, morgen. Uh, momenteel tussenstand, Hamilton natuurlijk weer het snelste. Tweede Bottas, 3 verstappen, best op de rest. 4 Albon, dat vind ik erg verrassend. 5 Stroll, 6 Ricciardo, 7 Leclerc, 8 Sainz, 9 Prest en 10 Con. Met nog 6,01 minuut te gaan. Hoe lang zei je? 6,01... 5,57. Ja, ja, me maar goed in de gaten. Dat was inderdaad de Q3. Straks meer daarover neem ik aan in de Pit Report... in het derde en laatste uur van dit programma. Uitgebreid kwart over vier Pit Report. Nou, gaan we nog even een lekkere danceclassic draaien. Alleen zit ik te denken van welke zou ik nou eens uitkiezen? Dat zijn er zoveel die ik hier heb staan. Verras me. Ja, wat... Wat wil je horen? Nee, dames, zeg maar. Zeg, zeg maar wat. Nee. winter Fire of zo, of iets. Doe maar jij, doe jij, zeg jij maar. Het is jouw pakje, ja. Het is jouw Even kijken, even kijken. <lacht> nee, het is echt moeilijk. Weet je? Ik gooi er gewoon eentje in en dan, uh, dan zien we het wel. Deze is het geworden. Shakken Altijd goed. I'm every woman.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 Er werden afgelopen dag acht met roekers knol. Daarmee hoopt ze de asielzoekers uit zogenoemde veilige landen als Algerije en Marokko. zoveel mogelijk te ontmoedigen om naar Nederland te komen. Deze groep veroorzaakt vaak veel overlast. Een groep mensen gaat een zogeheten artikel 12-procedure aanspannen bij het gerechtshof. om rapper Aquasi toch voor de rechter te krijgen. Het gaat om zeker 10 van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen de rapper. vanwege zijn uitspraken over Zwarte Piet. Ze zijn het niet eens met het besluit van het Openbaar Ministerie om Aquasi niet te vervolgen. Het OM oordeelde vorige week dat hij schuldig was aan opruiing, maar omdat hij publiekelijk afstand deed van zijn uitspraak vond het OM dat er geen rechtszaak nodig was. De... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.